Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten. Het gras fris groen. De eerste gekleurde bloemen. Eindelijk weer de tuin in. Het zonnetje pakken. Alles bloeit op. Met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Met tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Nu alle Welkoop tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Nu bij Koebloe. Speeksplint de nieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot 200 euro opslagvoordeel en tot 100 euro Samsung goed. Bestel het beste voor jou in de Koebloe-app. Maar liefst 39% van de mannen worstelt met mentale problemen. Met de actie Samen voor kwetsbaarheid doorbreken de Keukenkampioen en de Vriendenloterij Eredivisie dit weekend het taboe rond mentale gezondheid. Durf te delen. Ga naar samenvoorkwetsbaarheid.nl.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 Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Last van neusverkoudheid? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, fijne nevelspray van O3vin. verstopte voor neus, comfortabel binnen twee minuten. Met uitzondering van de o vin duo. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig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 NCOI. Al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur. Goedemorgen. Want ik ben Hanneke van Zessen. In Almere Buiten is een dode en een zwaargewonde gevonden in een huis. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie sluit een misdrijf niet uit. Maar de regionale omroep heeft het over koolmonoxidevergiftiging. De zwaargewonde persoon ligt intussen in het ziekenhuis. In Dordrecht werd al maanden gezocht naar iemand... die vrouwen op hun billen slaat als ze aan het hardlopen zijn. En de verdachte is nu gevonden. Het is een jongen van 14 die intussen heeft bekend. De eerste meldingen werden gedaan in oktober. Twee weken geleden melden zich opnieuw vrouwen die zeiden zijn aangerond. De NS houdt de hele dag een grote controle op zwartrijders. Alle treinen die langs station Voorburg komen worden gestopt... en iedereen wordt gecontroleerd. Op de baron staan tientallen conducteurs... om bij elke trein in vier minuten een kaartcontrole te doen. En als je geen kaartje hebt moet je uitstappen... en krijg je op het baron een boete van 70 euro. En over twee weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen... maar het gaat niet overal goed met de bezorging van stempassen. Zo hebben sommige mensen er twee gekregen. En om fraude te voorkomen zijn die ongeldig verklaard. Er zijn ook mensen die nog steeds zitten... te wachten op hun stempas. De problemen spelen in het hele land. En dan nog het weer. Het is helder en het koelt flink af. In het noorden kans op mist, dus let daarop. Morgen zonnig en warm. En kans op 19 graden. 19? Lekker hè? Oh, wat heerlijk. In Dank u, Anneke. Uh, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment nog drie vertragingen: 9 kilometer. Op de A1 loopt het vast. Osnabruk. 11 uh, minuten vertraging tot aan de Nederlandse grens. Uh, arnhem Oberhausen, de A12 tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuten 2 kilometer daar. En de laatste de A28. Hoge veenswolle tussen de Wijk en Nieuwleuze. Ook daar heb je 10 minuten vertraging. Goeie reis. Momentje voor jezelf: maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs.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 Van het jaar, ontdek het bed dat design, innovatie en ultiem slaapcomfort samenbrengt. Mline. Get ready for greatness. Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Nu 25% korting op het Mline Cool Motion matras. Ga ook voor goud en kom naar de slaapspecialist bij jou in de buurt... of kijk op mline.nl.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 We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow down.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 Het ja, kan altijd deze. Ja, ik zeg het omdat het bijna een zomerliedje was geweest. Ontstaan namelijk als een reggae-liedje. Kun je kunt je voorstellen, terwijl ze aan het opnemen waren, uh, dat reggae-liedje maar de hele tijd hetzelfde. Ze vonden het niet, maar niet lekker klinken. Toen ging Charlie Watts, de drummer, ineens een andere pelen. En toen dachten ze: hé, hey, dat klinkt eigenlijk veel beter, joh. En dat werd uiteindelijk de versie die we kennen van Start Me Up van de Rolling Stones. Hé, hey, goedenavond. Ja, opnieuw, geniek. Maar Jaap hier, Niek is ziek en kan... en dat is dan ook wel weer... ik dacht, wat zijn nou voordelen voor Niek... dat hij dan een keer thuis is... Eh, dat hij gewoon een keer thuis kan eten... in plaats van hier altijd dat de magnetron. het Is ook wel weer eens mooi, hè? Hey, en wat een weer was het vandaag. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen genieten van de zon nog. Lekker buiten was vandaag. Geluncht in de zon vanmiddag. Zoals heel veel mensen hier in ieder geval deden. Ik hoop jij ook. Ja, die zon is nu weg. Maar ik heb het even opgezocht. Morgen, om 19 minuten over 7, dan is hij er weer. Gelukkig maar. Jaap Brienen. En de avond is begonnen en doe zoals op een lange zomeravond. Doe de televisie uit en lekker de radio aan. Zorg ik voor de beste muziek alle tijden van de Doobie Brothers zometeen. En eerst Olivia Dean. Radio. Een speciale vakje met liedjes waar je nooit genoeg van krijgt met die stem van Michael McDonald. Oh, wat lekker. De Doobie Brothers. And What a Fool Believes, And Olivia Dean. Man, I need. En vooral met die What a Fool Believes, Oh, zo'n autoplaat is dat, hè? Zo lekker. Zeker als de zon een beetje zacht. Ja, is al gezakt nu, hè? Moest eraan denken. Ik reed gisteravond uh, naar huis. Gisteravond was ik hier ook. Op de plek van Niek. En toen haalde ik onderweg naar huis... zo'n uh, heel grote, zwarte, geblendeerde touringcar. En zo'n joekel van een bus met nog een karretje erachter. Ja, misschien herken je ze wel. Je ziet ze ook bij concertzalen altijd staan. Zo'n hè? Zo zitten de artiesten aan boord, onderweg naar een nieuwe concertzaal. Het is geblindeerd, ik had geen idee wie erin zat, maar ja, een band of artiest die denk ik dan net ergens in Amsterdam gespeeld had. En toen dacht ik ook oh, wat een bestaan moet dat toch zijn? Als je echt alleen maar maandenlang van hotel naar hotel reist, en dan spelen en dan weer door naar de volgende en dan je dutje doen in de bus. Ja, het is misschien een beetje ellendig, maar het levert wel mooie liedjes op. Er zijn veel voorbeelden van uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld van die keer dat Brad Arnold van Three Doors Down... ook op zijn hotelkamer zat zo, tijdens een tour al maandenlang van huis geweest te zijn. En die was daar even helemaal klaar mee. Zo zonder zijn vrouw en zonder zijn kinderen pakt hij zijn gitaar en schrijft er een liedje over. 100 days that made me old. Since the last time that I've saw your pretty face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 Tijdens half acht, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister... met drie files op dit moment. Op de A1, Osnabrück tussen Onderzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 10 minuten vertraging, grenscontrole daar. De A2, Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Valkenswaard en Leenderheide... de randweg N2. Vijf minuten door een auto met pech. En de langste file nu langs de vertraging op de A12... arnhem oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Door een ongeval is daar de hoofdrijbaan dicht... en je vertraging een klein kwartiertje nu. Goeie reis!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 Join the club. The best in muziek. Alle tijden. Like your own. Lekker hoor. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and changing in the atmosphere. Architecture, unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green stick around.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 Everybody's shotgun underneath the heart. Radio Veronica met Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Dat was de broer van, hè? De broer van Nene Cherry, inderdaad. En met George Ezra, die draaide ik ook nog. Een je dat Shotgun heet, dan denk je... Ja, toch? Maar dat is dus niet zo. Uh, daar is uh, helemaal niks van waar. Uh, riding shotgun, dat betekent zoiets als op de bijrijderstoel zitten. Dus uh, naast de bestuurder zitten. Dan ride je shotgun. Dus nou ja, als we het zo beschouwen... dan ride ik shotgun met je mee. Dus eigenlijk als je nog onderweg bent naar huis... en dan kijken we even achterom... Wie zit er op de achterbank? David Bowie! China Girl I feel the wreck Without my Little China Girl I hear I'm not the En zo zit je zomaar aan boord van de emotionele rollercoaster... die Radio Veronica heet. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Oh, wat prachtig, hè? En de Freestylers daarvoor. Ken je hem nog? Push-up. En uh, het begon dat, dat rijtje van drie met David Bowie en China Girl. Ja, zo gaan we lekker alle kanten op. Hè? Alle kanten word je opgeslingerd. Ik vind dit zo leuk. We hebben het veel over de jaren tachtig. Ieder weekend lekker ethisch bij ons. We hebben een eigen ethisch kanaal. Wij zijn gek op de jaren tachtig hier. En we zijn niet de enige. Ik las een mooi verhaal over hoe de jaren tachtig nog steeds aantrekkingskracht hebben op mensen die nu leven. Steve bijvoorbeeld. Redelijk jonge gast nog. Uit Vlaanderen. Uit Knokken komt hij. En die is echt bezeten van... Nou ja, je hoort het op de achtergrond. Back to the Future, die film met Michael J. Fox, je weet het. En dan nou vooral is hij bezeten van die auto die erin zit. Die DeLorean, die uh, zilverkleurige auto waarmee ze dan reizen door de tijd. En Steve is dus zo bezeten van film en auto... dat hij die auto helemaal tot in het kleinste detail heeft nagebouwd. Dus uh, ook de deuren die zo openklappen. Maar echt... Alles zit in die auto van Steve. Dus alles wat je ziet in de auto, aan de auto in die film zit ook in zijn auto. Tot een kleinste detail. Eén ding heeft hij niet voor elkaar gekregen. Ja, vliegen, tijdreizen. Nee, dat lukt niet. Hoewel vliegen wel bijna. Want hij rijdt 185 km per uur. Dat ding, niet normaal. En ik gok dat als je de radio aanzet dat je dan deze krijgt. En de nieuws bij Radio Veronica, that's the power of love. En als je wel lekker gaat op die ethisch uh, rock, ik zou lekker blijven hangen. Want zometeen, run to you. Brian Adams, komt eraan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Veronica. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne.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 Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo. Met Jumbo Extra's worden je boodschappen nog voordeliger. Wissel duizend extra's punten in en krijg 5 euro korting op je boodschappen. En dat voor die prijs. Jumbo 18 Plus speel bewust. Is ja. Echt serieus? Zo, oh, zo. Wat een geld! Fot voor me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?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 Op brood of uit een potie, geen smaak om iets Nu in drie nieuwe smaak om iets. Hier mm, is puegen een nu we lekker in het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 Radio Veronika. Met het nieuws. Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Kasper Kooi. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken gaat protesteren tegen de drones en raketten... die Iran heeft afgevuurd op omliggende landen. Dat gaat hij doen bij de Iraanse ambassadeur in Nederland. Vandaag werd er nog een raket neergehaald die op weg was naar Turkije. Berendse eist dat Iran daar onmiddellijk mee stopt. In Groningen zijn ze als de dood dat daar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten weer gas uit de grond moet worden gehaald. Maar de provincie heeft het kabinet laten weten dat ze dat kunnen vergeten. Er zijn twee jaar geleden afspraken over gemaakt en dat betekent dat het gasveld gesloten is en blijft, zegt Groningen. Een man moet vier maanden de cel in omdat hij een politieagent heeft geslagen. Dat deed hij anderhalve week geleden bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Den Haag. De agent werd eerst in haar gezicht geslagen en later ook op haar achterhoofd.